7 uur, Marjan Koekoek met het NOS-journaal. Op de A2 bij Hedel zijn vannacht bij een ongeluk... alle drie inzittenden van een auto om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde rond kwart over vier in de richting van Utrecht. De auto raakte door nog onbekende oorzaak van de weg... en reed van het taluut af. Nadat hij tegen een mast van de spoorlijn was gebotst... kwam de auto op zijn kop op de rails terecht. Over de identiteit van de drie doden heeft de politie nog niets bekendgemaakt. Doordat de mast met bedrading van de spoorweg beschadigd raakte... is het treinverkeer stilgelegd. Syrië weert alle Turkse passagiersvliegtuigen boven zijn territorium. Het besluit is een reactie op de Turkse mededeling... dat dat land verdachte Syrische toestellen zal dwingen te landen... zoals van de week een keer is gebeurd. Volgens Ankara vervoerde het toestel dat toen gedwongen werd te landen... Russische munitie die bedoeld was voor het Syrische leger... Syrië vat de Turkse waarschuwing over verdachte vliegtuigen op als een vliegverbod... en zegt dat het land daarom dezelfde maatregel neemt. De mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch zegt dat het Syrische regime clusterbommen gebruikt. De bommen zouden zijn gedropt in het gebied waar de afgelopen dagen zwaar is gevochten met opstandelingen. Human Rights Watch roept Syrië op om er onmiddellijk mee te stoppen... omdat clusterbommen door de internationale gemeenschap worden gezien als een onmenselijke methode. De organisatie wijst erop dat niet-ontplofte bommen later alsnog kunnen exploderen. Hoe Syrië aan de clusterbommen komt, kan Human Rights Watch niet zeggen. De mensenrechtenorganisatie weet ook niet hoeveel slachtoffers er door de klusterbommen zijn gevallen. Bij de Syrische luchtaanval van gisteravond is een Palestijnse leider van een aan Al-Qaeda gelieerde salafistische groepering omgekomen. Het is Hisham al saidni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 De militairen hadden niet door dat hun leider in de auto zat... mede omdat hij zonder politie escorten reed. Dat doet de Maritaanse president wel vaker. Door in het verkeer niet op te vallen, hoopt hij juist aanslagen te voorkomen. In België worden vandaag gemeenteraadsverkiezingen gehouden. De Vlaams-nationalisten spreken van een referendum... over de landelijke regering van premier De Rupo. Alle ogen zijn gericht op Antwerpen... waar de Vlaams-nationalist Bart de Wever burgemeester wil worden... In de peilingen gaat de leider van de NVa ruim op kop. In België kunnen landelijke politici ook meedoen aan gemeenteraadsverkiezingen. Zo wil premier Rupo opnieuw burgemeester van Bergen worden. Als het hem lukt zal er voor de tweede keer een waarnemend burgemeester worden aangewezen. De stemlokalen in België gaan om acht uur open. Een touringcar van een Deense voetbalclub is gisteravond laat in Duitsland uitgebrand. Daarbij raakten 22 mensen licht gewond. Ze werden voor behandeling van onder meer ademhalingsmoeilijkheden naar het ziekenhuis gebracht. In de bus zaten 73 passagiers voor het merendeel kinderen. De Deense bus was op weg naar Spanje toen er in de buurt van Keulen brand uitbrak. De brand is vermoedelijk ontstaan in de motor. De passagiers die niet naar het ziekenhuis hoefden reisden vannacht verder in een vervangende bus.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 Op een kruispunt verloor de man de macht over het stuur... en botste hij tegen de gevel van het verzorgingshuis. Zowel de auto als de gevel raakten zwaar beschadigd. De man is aangehouden en zijn auto is in beslag genomen. Dan nog het weer. Wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. In het noordwesten komen buien voor. Vanmiddag kan in het zuidoosten wat regen vallen. Het wordt maximaal 13 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met enkele buien... en het wordt dan opnieuw een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.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 Kijk voor meer informatie op volkswagen.nl slash actie. Let op. Geld lenen kost geld. Dit is Radio 1. WPRO. PT twintig jaar. De geschiedenis van de wereld in zeven uur. Matthijs Deen en Paul van der Gaag. Goedemorgen, u luistert dus naar de VPRO, het programma OVT. De collega's van de EO, van de VARA en Omroep Max... hebben vandaag in een uitzonderlijk grootmoedig en collegiaal gebaar... voor een keer hun zendtijd aan ons afgestaan. En dat hebben ze gedaan om ons de gelegenheid te geven... om met een marathonuitzending een feestje te vieren. 4 oktober 1992 zond OVT haar eerste aflevering uit. We zijn dus jarig, we zijn 20 en dat vieren we. Ja, en hoe gaan we dat doen? Uh, we gaan het op een ouderwetse VPRO-manier. Gaan we een marathon aan. Zeven uur achter elkaar uitzenden. Hier vanuit de Prinsenhof in Delft. En in die zeven uur gaan we, om het heel kernachtig te zeggen... de hele wereldgeschiedenis behandelen. Vanaf de oudheid tot we zo tussen één en twee... sadder en wiser uitkomen in het heden. Dat doen we op de manier die ons het makkelijkst afgaat, namelijk vanuit westers perspectief ons eigen verhaal. Dus we ver ver verwelkomen de komende vier uur terugkerende gasten van ons programma, columnisten, oud-columnisten. Geert Mak zal zijn, Maarten van Rossum, Henk Wesseling... Lieve Joris, Peter Brussen, Nelke Noordenvliet, Kees Lager en nog vele, vele anderen. En aan het eind van elk uur komt Villa VPRO-collega Gij Jochems bij ons zitten... met vragen uit de zaal en van het internet. U kunt dus vragen of opmerkingen mailen naar ovt.vpro.nl. Ja, maar nu is het nog donker buiten. Het publiek stroomt langzaam binnen... De dag is nog maar nauwelijks begonnen... en aan tafel zitten drie kenners van de klassieke wereld. De archeoloog Diederik Meijer, kenner van Mesopotamië... en de klassici Anton van Hoofd en Piet Schrijvers... beide thuis in de Griekse en Romeinse wereld. Ja, bij hen beginnen we dus de lange weg naar nu. De beginvraag kan alleen maar zijn... waar en wanneer is het allemaal begonnen? Vanaf welk moment begint het verhaal echt te lopen? Wat is het moment, de plaats die er echt toe doet? Is dat de wereld van Gilgamesh? Is dat de voordracht van Homerus? is dat de stad van Socrates, Diederik Meijen, Leids archeologie van het Midden-Oosten, bijt het spits af. Um, waar is het begonnen? Als je naar de historie wilt kijken, dan is het begonnen ongeveer bij uh, een meneer die we Sargon noemen. Sargon van Akkad, die regeerde, historisch figuur dus, die regeerde vanaf ongeveer 2340 voor Christus. Tot nou ja 2300 daarom trend. We beginnen dus in feite in de wereld van Mesopotamië, wat je hebt Dat zou ik zeggen, ja. Ja, ja. ja oké. Okay. We komen zo op Sargon uh, terug. Ja, Anton van Hoofd. Nou, ik zou het begin, met alle respect, ongeveer bij Homerus leggen. Dan zo rond 800 voor Christus, dan begint de West-Europese literatuur en wat er daarna gebeurt, dat heeft een enorme invloed op. Je bent begonnen te zeggen dat we dus uit Europees perspectief bekijken en vanuit Europees perspectief ligt daar een gewichtige stap. Ja, en wat daarvoor lag, dat is aanloop en dat wordt natuurlijk verwerkt, want het gaat niet om waar het begint, het gaat erom wat je daarmee doet. He, en uh, vanuit ons perspectief is wat er dus in die Griekse wereld gebeurt van groot belang. Omdat het dus telkens weer Europa zich daaraan georiënteerd heeft, heeft tegen afgezet. En dat is dus toch een soort bakermat van ons geweest. Piet schrijvers, we zijn nu een minuut bezig en we hebben gelijk een groot meningsverschil te pakken. <lacht> uh, kan je hierin bemiddelen of uh, heb je de neiging om ook naar het Mesopotamie te gaan? Of uh, denk je van ach, die Grieken, <lacht> misschien moeten we pas naar Rome. Ik ben geneigd om vooral naar de doorwerking ook te kijken. Van wat is dan nog relevant voor nu, zoals we hier nu zitten, dan heb ik eigenlijk weinig boodschap aan Mesopotamië. Eh, Homerus natuurlijk wel gezien ook de grote literaire invloed. Maar als ik denk aan de toch maatschappelijk belangrijke ideologie, het denken, dan begint voor mij de geschiedenis eigenlijk met de filosoof Epicurus. De Oké, okay, dus ik begrijp dat we, dat we in de eerste twee minuten... al 2000 jaar hebben afgelegd. Zo komen we er wel in die zeven uur. Ja. Diederik Meijer, uh, ik, uh, je, je moet je gaan verdedigen. Want je wordt hier door twee klassici van tafel gezegd. Ja, dit is natuurlijk helemaal niet waar wat daar gezegd wordt. Want... <laughs> Ook filosofie begint in Mesopotamië. Als we kijken naar het verhaal van Gilgamesh... dat al even genoemd werd... Um, waar we uh, duidelijk een besef zien bij de Mesopotamiërs... van het verschil tussen cultuur en natuur... Als zijn grote vriend Enkidu, volgens de verhalen dus... dat is niet historisch, maar goed. Als zijn grote vriend Enkidu, die eerst onder de dieren leefde... langzamerhand de wereld van de mensen ingetrokken wordt... dan verliest hij de mogelijkheid om met die dieren te leven. En dat is een prachtig punt in de wereldliteratuur. De wereldliteratuur begint zeker niet met Homerus. Het denken begint zeker niet met Homerus. Je hebt in Mesopotamië prachtige... Uh, spreekwoorden die heel duidelijk weergeven dat men zich zeer bewust was van de conditie humane. Ik heb de indruk dat als je zo over praat. Dat uh, wat jou betreft, de wereld begint op het moment dat wij uit het paradijs verstoten zijn. Dat wij niet meer met de dieren leven, dat we van jagers boeren worden. En dat de Grieken eigenlijk pas een paar duizend jaar later in dezelfde traditie voortgaan. De Grieken hebben enorm veel overgenomen uit Mesopotamië. Uh... Hesiodus' dus verhalen over het ontstaan van de wereld en de goden. Uh, gedeeltelijk daarvan komen regelrecht uit Mesopotamië, nou ja, via Anatolië, via Turkije. Maar um, er zijn zo ontzettend veel oorsprongen, eersten, in Mesopotamië te vinden. dat uh, zou een uh, uitzending van zeven uur duren om daarover te praten. Ja, ja, maar het, het beginpunt ja. is waar, uh, waar de verhalen ja. beginnen. Is dat de verhalen beginnen zodra men. Uh, het schrift heeft ontwikkeld tot meer dan alleen maar lijsten... die te maken hebben met de economie. Um, Zometeen, je noemde zo net ook al Sargon van Akkad... maar ik ja. heb de indruk dat, dat ja, de klassici ja. alweer op een en pontje ja, van een stoeltje... Ja, ja, zitten. Piet schrijvers. Ik vind de benadering van Diederik met alle respect zo antiquarisch... Ja. Het, natuurlijk zijn er ook bij die klassieken van Grieken en Romeinen voorlopers geweest. Maar het is natuurlijk, ik zeggen, de tragiek van voorlopers. Dat ze achterhaald en ingehaald worden. En uh, ik heb ook heel erg benadrukt de relevantie, de bekendheid, het belang nu nog van oude vroege denkbeelden. En dat Gilgamesh dan niet meer de taal der dieren sprak, ja, is iets wat mij de laatste jaren niet meer zo heeft beziggehouden. Uh, uh, nou, ik ben het daar in wezen wel mee eens. Het ja, uh, kijk. Er zijn natuurlijk een heleboel eh, ja, archetypische denkbeelden. Hè. Je vindt in heel veel culturen verhalen over zonsvoeten en dat soort dingen. En het is een eindeloze discussie. Komt dat ergens vandaan of is het zo dat mensen in gelijke omstandigheden... dezelfde soort thema's terugvinden? Dus in zoverre vind ik de vraag van, van waar begint het... vind ik niet zo erg relevant. Het gaat erom hè, wat, wat betekent het voor ons. En dan is dus de stap die de Grieks-Romeinse beschaving doet... is veel groter en veel betekenisvoller... Dan wat er aan voorlopers is geweest. Nou ja, de, de vraag was waar begint het verhaal? He? Ja, dus nou dan dan... zou ik nou, het, ons verhaal. He, dus, he, dat, dat begint, zeg ik dus nogmaals, dat begint dus ergens in de Griekse wereld. Ik neem Homerus omdat dat dus dan het begin is van van Europese literatuur he, die eindeloos is. Uh, herhaald, er zijn echo's van, het is bewerkt, het is vertaald, het is iedere keer weer... Hè, is de, de levend cultuur goed gebleven. En dat kun je dus met alle respect van het Gilgamesh-Epels niet zeggen. Ja. Dat het woord komt pas eind van de 19e eeuw, komt dat in, in beeld. Ja, maar goed, verhalen zijn belangrijk, dat, dat, dat hoor ik nu van ja. alle kanten. We hebben jullie allemaal, en trouwens voor de rest van de dag ook... dat is net al gezegd, gevraagd om een kernmoment of een persoon of een verhaal... uit de periode waar jullie in gespecialiseerd zijn te kiezen als, uh, als, als, als typeren, is belangrijk. Uh, Diederik, jij hebt het verhaal van uh, Sargon de Groot... Of, of Sargon van Akkad gekozen. Uh, ik denk dat minder mensen die kennen dan, uh, dan bijvoorbeeld Homerus. Uh, vertel. Ja, er werd hier net gezegd... Ja. Uh, de, het verhaal van Gilgamesh en zo... dat komt pas in de eind 19e eeuw bekend. Maar dat is aan ons bekend. Het heeft wel degelijk in de cultuur doorgewerkt, zoals die uit Mesopotamië werd overgeleverd naar Europa. Een ander aspect van die Mesopotamische achtergrond van onze cultuur is de Bijbel, die helemaal niet in uh, de Levant is ontdekt, of uh, ontwikkeld moet ik zeggen, maar die heel duidelijk zijn wortels heeft in de verder naar het oosten liggende wereld. Wat heeft dat met Sargon van Akkad te maken? Leg uit. Dat is een leuke vraag, want uh, bijvoorbeeld het verhaal van Mozes. Uh, is regelrecht ontleend uh, aan de Mesopotamische overlevering. Het verhaal van Mozes, die door een dame wordt gebaard... die eigenlijk geen kinderen mocht hebben op dat moment. Uh, zij zet hem in een biezen mandje de rivier op... en daar wordt hij verder opgenomen. Dat regelrecht is een verhaal uit uh, de legende om Sargon. Dus Sargon van Akkad is Mozes, hij? Uh, nee, maar het verhaal van Mozes komt van hem... En vrij recht, vrij direct. Ja, maar maar ja, je vindt hetzelfde soort zelfs het verhaal natuurlijk in de geschiedenis van Rome. Rome is en Remus die in een mandje in de type worden gezet. Dus ik ben geneigd te zeggen: ja, dat is een, een soort thema hè, van, van een, een, een koning die dus een, een obscure afkomst heeft. en dus door wonderbaarlijke omstandigheden gered wordt. en dan hè, dus de, de, de, de vorst wordt. Dat is een, een, een algemeen menselijk thema, van. ik denk ja. Het is vrij irrelevant of het ergens vandaan komt. Ik denk dat mensen dat verhaal telkens weer uitvinden. Er is een uitspraak mee van van van, Shaw, van Chesterton die zegt... het feit dat bij boeddhisten en christenen de voetwassing voorkomt... betekent alleen maar dat ze beide voeten hebben. Als ik, grijp, ik bedoel, dus, iedereen, dus mensen zijn gewoon mensen en die hebben dus een beperkte set aan, aan, aan, aan mogelijke denkbeelden. Je wilt Diederik vast wel op reageren. Ja, want als we kijken naar wie de verhalen voor het eerst opschrijft en waar ze hun uh, sporen door Europa heen trekken, dan lijkt me die ontleiding uit Mesopotamië heel erg voor de hand liggen. Ja. Maar, maar als we het even op die sargel van. Akkad Houden, de, de, uh, volgens mij een, een, in de verhalen een, een vechtlustig baasje. Maar geeft hij uh, ons filosofisch ook iets mee? Uh, filosofisch niet zozeer, maar sociaal wel. Hij uh, creëert voor het eerst een nazistaat... op basis van het samenvoeren van een aantal um, stadstaatjes. Hij creëert een eigen um, kalender... Hij heeft voor het eerst een staand leger. Het zijn allemaal eersten die hij in de wereld gebracht heeft. En uh, hij is een zeer belangrijk vorst geweest voor de Mesopotamische overlevering zelf. Er zijn later een aantal koningen geweest die zich naar hem vernoemd hebben. Zijn naam is namelijk uh, typisch, uh, typisch een van een usurpator, zijn naam betekent rechtmatig koning. Dat, zo word je niet geboren. En hij was ook inderdaad volgens de verhalen eerst wijn schenken. Nou, ja, hij, dus hij is uit toch het door, door een staatsschep of Tegenwoordig zouden we het ja. een dictator noemen, Ja, ja. ja, ja, ja. zeker. Ja. Alle vorsten in het oosten zijn nog steeds dictator, ja. als ik zo vrij <laughs> mag zijn. Dus de, de geschiedenis ja. begint als er een als er leger komt, als er een centrale administratie komt. Was hij ook misschien uh, God of zo? Of, nee, je, nee dat, hij was zich niet vergoddelijk. Zijn kleinzoon wel, maar hij zelf niet. Hij was een vorst die dus, zoals ik zei, uh, kleine stadstaatjes onder zich verbond. Die stadstaatjes waren natuurlijk eerder ook geregeerd door vorsten. En daar hebben we ook historische uh, documenten over. Maar hij was de eerste die op grote schaal uh, al dit soort dingen organiseerde. Nog even uh, afsluitend over, over die wereld. Die, die stad waar je het over hebt, is dat een burcht in een wereld van herder? Want dit, is, dit, is, dit speelt zich dus bijna 3000 voor Christus af. Hè? De tijd dat er in boven Siberië nog mammoeten rondliepen. Dat laatste, dat zal best, dat weet ik gewoon niet. Maar het is wel zo dat uh, vanaf 3000 voor Christus... wordt er gewoon geregeld geschreven. Hebben we dus bronnen over allerlei aspecten van het leven. En uh, hij was, uh, Sargon was de eerste die uh, zich... Ook wat de taal betreft bediende van een kanselarijtaal het semitische Akkadisch. Uh, daarvoor werd er Sumerisch geschreven. Dus, dus um, um, een centralist, een man die organiseert, een man die dingen opschrijft, heren klassici, daar kan je toch eigenlijk niet helemaal omheen. Ofwel pietschrijvers. Ja, ik vind toch dat bepaalde periodes in de geschiedenis. die worden gewoon achterhaald. Ik, ja, ik ben een sterke relevantie-denker. En dan denk ik, ja, het is allemaal heel erg boeiend en interessant om dat verleden dan te reconstrueren. Maar ik zie het na zoveel millennia toch niet meer een soort oorzaak-gevolgrelatie... tussen, nou ja, Sargon van Akkad, wat is het, 1800 voor Christus. En 23. 2300 zelfs, en, en nu erbij. Dat, ja. dat is nu wel helemaal begraven. Anton van Hoofd, die steden in Mesopotamië en een stad als Athene... Wat is daar dan essentieel veranderd? Nou ja, als je Athene neemt, dat is natuurlijk het bijzondere. Hè? Uh, dat is ja, de eerste democratie in, in de wereld. Dat zie je dus voor het eerst een complexe, grote samenleving... waar de macht wordt verdeeld. De, ik, Diederik die is onmiddellijk aan het uh, neeschudden. Maar waar dus de macht wordt gedragen door een grote massa van de burgerij... Dus niet, de macht komt niet vanuit de top, maar dat komt vanuit een flinke massa. Hè, de demos, hè, dat is onze woord democratie, komt daarvan. En dat is dus een unieke grote stap voorwaarts in, in de menselijke ontwikkeling. Je, je, je krijgt even de gelegenheid om te reageren. Ja, er is door een uh, zeer bekend archeoloog een prachtig artikel geschreven over de eerste democratie in de wereld. En die plaatst hij in een van de stadstaten in Mesopotamië. Ja. Ja, is... ik, ja. ik ken dat verhaal. Dat is hetzelfde als die, die, die Germanen die vroeger ook zo heerlijk democratisch samenkwamen. Hè. Dat zijn van die van nou, die... we hebben het over een tweekamersysteem. Nou ja, ja, ik, ja. Ik, ik, ik ken dat verhaal van, van die firsts. Uh, maar, maar, maar in ieder geval, die democratie die is dus vrij spoorloos verdwenen. Ja, maar die van Athene ook, heel gezegd. Heeft, die heeft eeuwenlang bestaan ja. en die tot de dag van vandaag inspireert die mensen. Ja. Um, de, dus uh, het essentiële verschil tussen de tweekamerstelsel van Diederik... en het, de, um, de uh, democratie van Athene is het feit dat wij... Uh, heeft te maken met onze ja. herinnering. Ja. Ja, ja, zeker. Ja, en die herinnering is bewaard gebleven dankzij teksten. Ja. En als ik het dus niet helemaal met Diederik eens ben, dan is het ook het verschil in beroep en in professie. De archeoloog die dat verleden helemaal probeert te reconstrueren zoals het toen was. Ja. En ik ben meer een tekstenman, meer literator of filosoof. En let, kan door die teksten natuurlijk even lang, millennia lang. Inhouden, een overdrag. Ja, maar, maar ik begreep van Diederik dat er wel degelijk ook teksten zijn. Ja, ja dat... een archeoloog is helemaal niet ja. illiteraat hoor. Ja. Uh, <laughs> wij lezen ook de teksten, de spijkerschriftteksten, uh, omdat die enorm helpen bij het reconstrueren van die oude wereld. Sorry. Maar um, ik um, moet toch nog de achtergrond van een van onze pijlers van de huidige westerse cultuur noemen namelijk de Bijbel. Niet dat ik erg Bijbel vast ben... maar er zijn zo ontzettend veel dingen in onze cultuur terechtgekomen... vanuit de Bijbel, via dus de Bijbel uit Mesopotamië overgeleverd. Um, we maken toch de stap naar, uh, naar Athene en Rome. Um, als ik je zou loslaten in het verleden... je bent een kenner, Anton, van zowel Athene als Rome... Je doet je blinddoek af, je kijkt om je heen. Zie je dan meteen of je in Athene of in Rome bent terechtgekomen? Ja, ja dat ja, zie wel. ik. Zo, ja. Ja, zeker wel, ja, vertel. Ja, ja. ja, dan zie je dus een, een, een, een wereld van, van mensen die uh, zeer aan hun waarde hechten, aan hun eer hechten. Nee, nee, maar het gaat om het verschil. Huh? Uh, zie je direct het verschil? Zie je direct, oh, dit is Athene of oh, dit is Rome. En wat is, dat, wat is dat het essentiële verschil? Dat is gewoon... Je, wat je ja, tegenkomt. Nou, nou, je, je blinddoek gaat af. Mijn, en je blinddoek je kijkt de de gaat licht. af en dan loop ik in Athene, in Athene rond. En daar zie ik dus mensen rondlopen he, die dus uh, geen wapens dragen. Want he, ze voelen zich beschermd door de gemeenschap. He, er is een, een wetssysteem. Je kunt je recht krijgen via, via rechtbanken. En... Uh, dus daarom is, de, is mij die, die griekse Atheense wereld ze, zeer lief. Als een soort prototype van, he, ik kan dat niet idealiseren... maar in ieder geval, daar gebeuren bijzondere dingen... He, die mij zeer vertrouwd, denk ik, zullen aandoen. De wereld van Rome is, uh, he, en dan denk ik vooral aan het, aan het keizerlijke Rome... zou me wat vreemder zijn, omdat het een veel hiërarchischer en, en wereld is... Waar, waar weer een monarch optreedt. Ah, nee, ik wil zo graag horen wat je dan in, wat je dan in die stad zag. Want ik stel oh. me bij Rome voor dat had, dat had veel multicultureler en levendiger... En, ja, maar Athene was en, ook heel ja. multicultureel. Dat stond open voor de wereld. Er kwamen handelaars ja. van alle kanten vandaan. Dus dat, dat, dat, dat, dat mengen van, van mensen... dat. Die is juist een van de kenmerken van, van de antieke beschaving. Ja. In, in concreto zou je het kunnen zien als je in beide steden het theater bezocht. Hm. Dan, heb ik, dan geloof ik dat in Athene zit al het publiek door elkaar heen. Ja. Terwijl dus in Rome is de rang en stand ja. heel erg scherp. Eerst de twaalf rijen, de senatoren, daarna de ridders. En ja. daar is het helemaal ook letterlijk hiërarchisch geordend. Ja. Ja. Dus stel dat jij in Athene wakker wordt, wat is dan... Uh, je, kan ik Directeur, dit is Athene. Uh, waar ga je dan naartoe? Ik ga meteen naar de tuin van Epicurus. <lacht> Dat vind ik mijn vrienden. Ja, Misschien ja, mis, ja. zou ik naar de Stoa gaan lopen. Naar de Stoa ja. waar de Stoïcijnen rondlopen. Ja. Ja, maar goed, we zijn dus... Wij komen elkaar niet ja. tegen. Maar, nee, maar, maar daar, daar zeg, je, je, wat, daar zeg stap... je wat over Athene. Want, ja. Want, ja, je, zei, je je komt elkaar niet tegen. Maar als je de, de, de beschrijvingen van die stad... dan lijkt het allemaal zich op, op een vrij klein oppervlak af te ja. spelen. Ja. Ja, het is, het is een soort Ja, op een gegeven moment een soort universiteitsstad met colleges waar mensen dus. Ja, want hier komen elkaar natuurlijk best wel tegen en discussiëren heel veel met elkaar. He, maar eh, zowel dus voor Epicurus als voor de Stoa geldt... daar wordt een soort denken ontwikkeld dat tot, tot de dag van vandaag relevant is. He, er zijn toch nog zelf boeken die zich beroepen op, op Seneca en op de Stoa. Nou. Dus, dus, dus, dat zijn dus cognitieve gedragstherapieboeken. En daar dus, er worden allerlei maximus van, van Seneca en van, van de andere Stoici aangehaald. Van, neem dat te harte, want daar word je wijzer van. Ik Frappant wat je zei, het is allemaal zo. toch eigenlijk klein. als je puur let op vierkante hectares. Dat doet mij denken aan wat mijn oude hoogleraar. Dirk Loenen van Oude Geschiedenis zei. als we het hadden over de Peloponnesische Oorlog. als een soort wereldoorlog. Uh, dames en heren, bedenk wel. de provincie Attica was niet groter dan Groningen. Ja, ik heb wel de indruk. jullie gaan gelijk allerlei cerebrale dingen doen. Het is niet zo dat je denkt van. ja, maar hoe. hoe wat wat is het ritme van ja. het leven? Wat is het gevoel van die stad? Wat is het gevoel van... Kan je daar iets over zeggen, over Athene? Of denk je van, nee, we gaan gelijk uh, filosoferen? Ja. Nee, ik, ik, nou, ik, nou, ik ben het wel maar, nieuwsgierig dat... wat een, wat een archeoloog die direct eigenlijk zou doen. Ja, dat, ja. dat wilde ik... Uh, ja. nou. <laughs> nou, voor Rome ben je toch afhankelijk van... ja, toch van je teksten. En, die, en uh, dan is het schitterend beeld van hoe Rome je in de begin van de keizertijd... Nou, lees dan de satiren van Juvenalis ja. in, in de vertaling ja. en dan krijg je dat, dat beeld van, van een, een stad waarin je heel veel herkent, ook van, nou, zeg maar, van de ellende en de ja. drukte van als je uitkijkt, dan krijg je dus de pispot op je hoofd. En je loopt langs, en langs een flat en iemand die is net even zijn, zijn pot aan het legen. Dus, oh, of je wordt onder de voet gelopen door een wagen. Diederik, wat, wat valt je op als je ja, Nou, Ik vind het leuk om te zeggen dat Alexander de Grote bijvoorbeeld ontzettend onder de indruk was van Babylon. Dat was een metropolis, een wereldstad. Van groter belang in zekere zin dan Athene ooit geweest is. Um, 2800 voor Christus was er in Mesopotamië een stad die vele gro malen groter is geweest dan Athene ooit. Um, dus um, ja, we bekijken nu uh, de oudheid, vind ik, uit een erg uh, Nederlands-centrisch of Europees-centrisch perspectief. En dat is fout. Dat is fout. Ja. Goed, dat is, dat, dat, dat is een mooi punt om er nu even, even uit te gaan. We onthouden dit, dat is fout. We <laughs> moeten even naar het nieuws gaan luisteren nu. En dat wordt gelezen door Marjan Koekoek. En daarna horen we van, uh, krijgen we de reactie van Piet Schrijvers. Marjan Koekoek. Radio 1, het NOS-journaal. Op de A2 bij Hedel zijn vannacht drie mensen omgekomen bij een verkeersongeluk. Door onbekende oorzaak raakte de auto van de weg, reed van het taluut af en kwam op de kop op het spoor naast de snelweg terecht. De bedrading van het spoor raakte beschadigd en daarom moest ook het treinverkeer tussen Utrecht en Den Bosch worden stilgelegd. Syrië weert Turkse passagiersvliegtuigen uit zijn luchtruim. Het is een reactie op het Turkse besluit om Syrische vliegtuigen tot landen te dwingen... als vermoed wordt dat er wapens voor het Syrische leger aan boord zijn. Eerder deze week werd een Syrisch toestel door de Turken doorzocht. In België worden vandaag gemeenteraadsverkiezingen gehouden. De Vlaams-nationalisten spreken van een referendum over de landelijke regering van premier de Rupo. Veel aandacht gaat naar Antwerpen, waar de Vlaams-nationalist Bart de Wever burgemeester wil worden. Bij de Rijksdag in Berlijn heeft de man zichzelf in brand gestoken. Voor de ogen van honderden toeristen stak hij zich eerst met een mes en overgoot zich met benzine. Omstanders konden niets meer voor hem doen. De man had persoonlijke problemen, zo bleek later. Tot zover. Het weerbericht van Weer Online. Over het noorden en vooral het westen van het land trekken wolkenvelden en buien. In het oosten en zuidoosten is het overwegend droog met opklaringen. Er staat een matige en aan de kust een krachtige wind uit het zuidwesten tot westen... en de temperatuur ligt op dit moment rond 7 graden. Vanmiddag komen vooral in de kustprovincies buien voor met tussendoor tijdelijk wat zon. Ook in het zuidoosten neemt de bewolking toe, maar de kans op neerslag is daar een stuk kleiner. Het wordt ongeveer 12 graden. Vanavond en vannacht verandert er weinig, met af en toe regen. De temperatuur daalt naar een graad of 6. Morgen, maandag, is het bewolkt met alleen tijdelijk wat zon... In de ochtend kan het in de oostelijke helft van het land een beetje regenen. In de middag valt juist in het westen weer wat neerslag. En dat wordt ongeveer even warm als vandaag. Dit is Radio 1. Ja, u bent weer terug bij OVT met vandaag. Ter gelegenheid van ons, 20 jaar bestaan, de geschiedenis van de wereld in 7 uur. En in dit eerste uur de oudheid met klassici Anton van Hoof, en Piet Schrijvers... en met Diederik Meijer, kenner van Mesopotamië. En vlak voor de nieuwsbericht daarnet uh, stelde Diederik Meijer... dat uh, de andere heren aan tafel hier uh, met veel te uh, Nederlands eurocentristische blik... naar die oudheid, naar die geschiedenis kijken. En uh, ja, Piet Schrijvers stond op het punt te reageren. Dat nou, kan niet. Ik hoorde Diederik een vergelijking maken tussen Babylon en Athene. Dus als Latinist voelde ik me niet zo aangesproken. <laughs> omdat ik, dat er een heel groot verschil is, alleen al in omvang, status. met de stad Rome. Want Rome is natuurlijk echt vanaf keizer Augustus. een echte metropool geworden. in de moderne zin ook van het woord. Want we zien het dat die stad. Die had toen al meer dan een miljoen inwoners. Kende dus alle pracht, maar ook alle uh, ellende van de grote wereldstad. En heeft ook model gestaan voor ja, alle mogelijke grote metropolen. Als het, het tweede Rome in Constantinopel. Het derde Rome is Moskou, geloof ik. En het vierde Rome, dat staat toch ergens bij het senaat in de Capitool in Washington. Dus op het moment dat je daar wordt losgelaten... dan voel je gelijk de hartenklop van zo'n grote stad die je eigenlijk nu nog zou herkennen. In de ja, je denkt gewoon dat je dan uh, niet bij de Romeinse... maar bij de Amerikaanse Senaat staat ja. ook natuurlijk. Dat is allemaal herkenbaar, allemaal herkenbaar. Herodotus zegt hetzelfde over Babylon. Huh? <laughs> We komen er vanochtend nee, niet uit, volgens mij. Nee, wij. nee, nee, nee. Dat, dat, ge dat geeft ook helemaal niks. Ja. Gelukkig niet. Uh, Anton van over Schrijvers. Jullie hebben beide om iets essentieels over jullie tijd te zeggen. Gekozen voor sterfscènes. Ja, dat visten je uh, niet van elkaar. Uh, nee, nou ja, dat is een, uh, uh, de een van een zelfmoord. Namelijk van Seneca. De ander een pijnlijk sterfbed van Epicurus. Seneca was schrijver en politicus. Epicurus was een filosoof. Betekent die keuze dat on ons van het leven van alle dag verwijderen en bij twee personen belanden? Of is het zo dat als we het over die twee personen hebben... we ook nog echt over het leven in de oudheid hebben? Ja. Anton? No? Nou ja, Seneca is natuurlijk, hij uh, wordt tot de elite. Het is iemand die zichzelf opgewerkt heeft. Hij heeft een Spaanse achtergrond, maar door zijn welsprekendheid... heeft hij dus het, de top bereikt in Rome, een gearriveerd man. Het dringt door tot de keizerlijke kringen. Wordt uiteindelijk tutor, hè, gouverneur van, van Nero, de jonge Nero... He, wordt zijn, zijn public relations officer he, die een tijd lang echt propaganda voor Nero voor zijn regering neemt, dus hij multimiljonair, maar niet te min filosoof. Die dus de soberheid preekt, zoals een stoïcijn dat doet. Dat is een heel merkwaardige eh, merkwaardig discrepantie geeft in deze man. Wil je zeggen dat de hypocrisie iets is uit de oudheid? <laughs> ja, dus, dus, het wordt tegen beschuldiging. Maar laten zeggen, de, de, de dubbele gezichten. De, de, de twee gezichten die veel mensen in de oudheid hebben. Hij predikte iets voor anderen ja. wat hij zelf niet deed. Ja, nou ja, kijk. Je zou kunnen zeggen, dat, en dat maakt hem dan toch weer sympathiek. In zijn, en, en daarom heb ik die gekozen. In zijn dood maakt hij zichzelf weer waar. Je kunt, het was een zeer bedenkelijk Iemand. heeft dus de moord die, die Nero op zijn moeder pleegt. Heeft hij goed gepraat. In he, dus dat, dat, zoverre heeft hij een heleboel vuile handen gemaakt. Maar op het, in zijn laatste moment. weet hij zich weer echt of sowieso te profileren. Maakt zich een soort Socrates. En dat is natuurlijk. Ja, dat is beschrijf, beschrijf dat laatste moment dan? Nou, dus, dat laatste ja. moment is. Dus, dus hij krijgt op een gegeven moment. He, hij wordt verdacht waarschijnlijk. van onrechten. van medeplichtigheid aan een samenzwering. In, in 65 na Christus. En krijgt dan. Van Nero een doodsbevel om zichzelf om te brengen. En Nero hoopt dat hij dus dat Seneca gaat sidderen. Maar wat doet Seneca? Die gaat daar een prachtig op oproepen. Discussieert met zijn vrienden over, over de onsterfelijkheid. Laat een dochter erbij komen die hem de aderen aansnijdt. Blijft rustig doorpraten. Dat werkt dan niet. He, hij troost zijn vrienden, he, want dat ook, hoort er ook bij, Dat Socrates ook. He, van, en uh, Jezus ook, het lijkt een beetje, ja, ja. dus het is een soort icoon van, van wijs. He, de, de, de, maar Jezus spijkerde het niet zichzelf, maar hij deed... Nee, maar, ja, maar, maar nee. dus hij, hij wist wat er ja. ging gebeuren ja. en hij liet zich dus, he, dus uh, oh, dat is ook typisch voor de oudheid... He, die zich toch een arts helpen om een einde aan zijn leven te maken, dat deed je arts in de oudheid, gewoon het hoorde erbij... En, en, en sterft dan dus, en die dood die duurt nog een tijd. Op een gegeven moment, als de dood niet komt door die, die adellading, zal ik maar zeggen... dan laat hij zich vergif aanreiken dat Socrates ook gebruikt heeft in dat tijd om te sterven in Athene. He, dus je, je vindt ook een heleboel echo's erin. He. Die mensen die kennen dus hun, hun klassieken al. En die ja, maken zichzelf ook ja. weer tot klassiek toneel. Maar is het niet zo dat... Het, het klinkt zo literair... dat je je al vraagt, is het wel echt gebeurd? Of is hier gewoon... Uh, achteraf een soort reconstructie... Uh, zoals ja, ja. Nieuw in het Nieuwe en het Oude Testament... Ja, of, kloppend gemaakt hoe het wordt? Hoe betrouwbaar is uh, Tazitus? Ja, daar, daar heb, je, heb je, verhaal je verhaal uit natuurlijk. Ja, maar goed, Tazitus die dus... He, dat, dat, want dat, daar kennen het verhaal uit. Die vertelt heel uitvoerig. Die is in zijn werk kritisch over Seneca. He, dat is Zeker niet zijn favoriet, maar hij kent wel dat hij zich eens een dood waarmaakt. Dus in zoverre is dat een soort rehabilitatie van iemand die thuis eigenlijk niet moet. Dus ja, dat, dat ja. maakt het dus verhaal het, toch weer... Ja, uh, je dat het geen mythe is. Niet helemaal, ja. Het ja. zal ongetwijfeld geprofileerd, gestileerd zijn, maar. Maar niettemin, het wordt dan toch uh, opgenomen hè, in, in, de, in, de, in de Romeinse traditie van hè, de dood van een wijze. En dat is, ja, dat is een bekend schilderij van Rubens bijvoorbeeld uit, uit, uit 1612. Waar dus die dood van Seneca bracht zich uit met alle elementen van dat verhaal van Tati. Dus daar hebben we ook weer een goed voorbeeld van doorwerking. Dat men blijft nadenken over die, die Stoïcijnen. Maar goed, de, de, de, kan je zeggen dat de, de, de dood van Seneca, dat het een... een die ja, eigenlijk een verschijningsvorm is van een bepaalde levenshouding... van een stoïcijnse ja. levenshouding. Is dat nou iets wat iets zegt over de oudheid? Ja. Ja, dat, dat zegt zeg bijvoorbeeld he, de, van, van als de dood komt, nemen we dan ook. He, de, he, dus dus dan, dan, dan, dan moet je op een gegeven moment ook je, je leven op een goede manier durven af te sluiten. Niet in, niet in wanhoop, maar gewoon in waardigheid. Vooral die waardigheid is heel belangrijk. He, je, wilt, je bent ook zeer bewust van je reputatie ja. bij het nageslacht. Dat, dat, dat, maar dat, het, het, het, het is de tegelijkertijd, hè, de, de, in dit geval de machthebber Nero zegt... jij moet zelfmoord ja, plegen ja. en dan doet hij het. Ja, maar hij, hij kan er ook voor hij, hij Hij maakt zoveel mogelijk ja, bij wat Latijn een voluntaria van... Hij hij trekt zoveel mogelijk het initiatief naar zichzelf toe. Hij trekt eigenlijk Nero. Hij het ook, dus in zijn laatste uh, momenten gaat hij ook Nero verwijten maken. Wat hij, dat hij ervoor niet heeft gedaan, dan gaat hij zich afkeren van Nero. Dus dan gaat hij eigenlijk zichzelf zelfstandig maken. Dan wil ik te, toch een beetje terug naar de stem van de straat. Als je het niet erg vindt. Uh, je ja, uh, ja, noemde dan zo is... net Juvenalis. Ja. Juvenalis, die, uh, als je, uh, je hebt hier Seneca. Dat is een man die uh, Socratesje speelt in zijn laatste uren. Ja. Uh, uh, maar de man op de straat had toch een ongelofelijke pesthekel. Als je juvenal moet geloven, een ongelofelijke pesthekel aan die Grieken. Ja, maar ik denk ja. dat je, als je let op de uitstraling en dus het publiek om zo'n levensleer heen... dan maakt bij mij de dus stoa en Seneca toch een hele elitaire indruk met zijn vrienden. Dat zijn aristocraten, topmensen geweest. Terwijl dus bij Epicurus het originele is dat hij ook vrouwen, slaven, kinderen... dus iedereen tot zijn school toeliet. Ja. Dus dan ben je dus al dichter bij... De man uit de straat. Natuurlijk. Ja, want dat vergeten we dus, gemakshalve eens. We hebben het over democratie in de Athene. Ja. En dat soort, maar de meeste mensen waren slaaf. Die hadden helemaal niks te zeggen. Nou, de natuurlijk. meeste dat, mensen is overdreven. Ja, er waren veel slaven. Veel slaven. Veel ja. slaven. He, maar ja als je niet als je de athene democratie weer noemt... Uh, vergeet niet dat pas in de 19e eeuw... He, er moderne staten zijn die zoveel burgers laten meepraten. Er wordt natuurlijk wel vaak ja. verwijt gemaakt, ook in Athene. Het was maar een minderheid van de totale bevolking. Maar het is een soort minderheid die zo groot was... dat pas in de moderne tijd dezelfde percentage wordt ja. bereikt. Maar, maar ja. ik, ik, ik, had, ik had Piet Schrijvers onderbroken. Ik, ja, ja, nee, ik vind ja, het wel ja, leuk om ja, op, ja, op die slaven door te gaan... Ja omdat ik namelijk ik ben een heel groot tegenstander van de stoïsche filosofie. Ik vind dat met Plato echt een negatieve, zeg maar spreken van een klassieke misvorming, terwijl ik een groot voorstander ben van Aristoteles en Epicurus, omdat ze met de concrete mens en vooral geen metafysica, geen religie, niet niks daarachter. En als je nou let op die slaven. Daar zie je bij Seneca dat hij eigenlijk zegt... nou, slaaf, het is niet zo erg, want je hebt toch je innerlijk... en je kunt dat toch dan daarmee compenseren. Mm. En dan denk ik, met, nou, bijna met Karl Marx... als ik zo'n stobisch hoor praten over de slavernij... dan trek ik mijn pistool. Dat, dat wil dus zeggen dat uh, uh, als je zegt... Dat... Uh, wat heeft die oudheid met ons nu te maken? Het feit dat je, uh, dat je over een keuze, over een levensvisie... die in die tijd is verwoord, het nu nog met elkaar oneens kan zijn... Ja. dat is uh, een ja. van de aanwijzingen van het feit dat ons verhaal daar begonnen is. Ja, dus, ik, ik noemde al hè, die, die, zelf, die moderne zelfboeken die zich beroepen op de stoa. Dan zegt men van ja, hè, dus, uh, en dat is natuurlijk een, een tegenstelling... die al die antieke filosofen kennen. Je hebt naar de ene kant je emotionele leven, je passies... He, en dan kan de ratio. En hoe verhoudt zich dat? He? Moet je dus niet proberen als wijze om met je verstand, he, je emoties, je passies te gaan beheersen. Denk. Ja, nou ja, goed. En dan komen we dus ja. bij Epicurus. Want ja. Epicurus is een man die zegt, uh, ja, weet niet, Er is ontzettend veel verloren gegaan van wat hij. Maar ja. uh, via Lucretius kennen we hem dan nog. Dat is een man die zegt van ja, de, uh, de, uh, het geluk is. T, uh, de, um, nou, de vervulling van het leven is te vinden in het genot... in het geluk. In de ja, oh, passies. Ja. Melke Noordenvliet heeft vorige week gezegd dat we het woord passie niet meer mogen gebruiken. Maar... Ja, ik vind ook een verschil tussen, ja, tussen stoa en epicurus, het is heel essentieel. Hè. Dat kun je tot deze tijd doortrekken. Ik vind wel dat de stoa in zijn definitie van de mens ja, zo echt normatief is. Hè. De ratio, het verstand, dat is eigenlijk, zeggen we dan, de ware mens. Terwijl epicurus uitging van de mens zoals hij is en dus ook een zeker, bescheiden, gematigd emotioneel leven toeliet. Om het, om het uh, even uh, terug te brengen... we hebben het hier over het uh, verschil tussen gevoel en verstand. En je... Ja, dat oh, ratio en emotie, ja. Ja, zo, ja. Ja. onder andere, ja. En, en dan maar... laten we de fysische basis van de leer... Van de atomen, zeer modern toch, van Epicurus. En een andere leer van, ja, van dynamiek, zal ik maar zeggen, bij de Stoa. Dat laten maar, we dan maar even maar, buiten beschouwing. Ja, Want we zijn nu bij Epicurus uh, aangeland. J jij komt er steeds op terug. Maar waarom heb jij als het moment, uh, het belangrijke moment. voor die, juist zijn sterfscène gekozen ook? Nou, kijk, uh, ik had nogal te maken met een boek, ik heb het dan maar even meegenomen... dat een paar maanden geleden ook in vertaling is uitgekomen... van Stefan Greenblatt, De zwenking, De Swerve. En dat geeft helemaal aan. Ondertitel is ook Hoe de wereld modern werd... En daar wordt ook aan een aantal stellingen uit, Epicurus en Lucretius, nou, eh, aangegeven hoe modern met Darwinisme, etcetera, intelligent design en zo, dit relevant is. Mag ik één nou, ja? vraag, vraag tussendoor stellen, wie is Epicurus? Epicurus... Nou ja, leefde, stichtte zijn school tegen het jaar 300 voor Christus in Athene. Een Griek. Daar, in Griek, daar was hij niet geboren. En uh, heeft dus zijn leerlingen verzameld in een tuin aan de grens van uh, Athene, van de stad. En uh, nou, in deze gemeenschap... Uh, is hij dus in 270 gestorven. En wat mij dus frappeerde... dat is dus de link tussen dit nou ja, hagelnieuwe uh, boek van meneer Greenblad... een paar maanden uit. En dan dus, omdat we maar zo weinig over hebben... Epicurus heb ik hier in de vertaling van de dichter Leopold. Maar ja, maar ja. Een dun boekje met fragmenten. En wanneer is die traditie begonnen? Ja, eigenlijk met de dood van deze stichter. En is dus gaan doorleven, niet alleen via de teksten... maar ook via ja. een persoonlijke verering van die meester. En, en nog een, een, een verhelderend vraagje. In één zin de kern van, van de filosofie van Epicurus. Uh, ge, hij was een genotzoeker. Maar ik zeg altijd de kwaliteit van het bestaan. En liever uh, uh, dan het genot Dat klinkt inderdaad alleen alsof je... Nee, dus... maar goed, het, ja. omdat mensen uh, daar aan ik, denken. Ik denk bij hem bij aan een soort boekhouding van de aangenaamheden en onaangenaamheden van het leven. En je maakt als het ware steeds een credit en debet op. Ja. Is hij een uit, de uitvinder van het geluk? Nee, want er zijn voor hem hedonisten, zoals het dan heet, natuurlijk geweest. Maar hij is wel degene die zoveel mogelijk die tegenstelling tussen deugdzaamheid, de deugd van, de, van onder andere de stoa... en het genot van Epicurus de... heeft trachten te overbruggen... Ja. door ook te stellen een leven zonder deugd. Ja, dat is ook tegelijkertijd een leven zonder genot. Ja. ja. Maar jij kiest dan voor de sterfscène van de man die zo naar genot zocht. Die al... naar het genot, ja. ja. Nou, kijk, waar, ik wil waar... het wel voorlezen. Ja, kan je Een stukje ja. brief. Ja. Doe dat. Oké. Okay. Ja. Brief op zijn sterfbed. Vertaling ja. van, de de, de van de dichter ja. Leopold. Ja. Evenzo dan hoor. Terwijl wij de gelukzalige en tevens laatste dag van ons leven doorbrachten, hebben wij u dit geschreven. De pijnen in blaas en ingewanden waren onafgebroken en konden in hevigheid niet meer toenemen. Maar tegen dat alles werd aangevoerd de innerlijke zielsvreugde bij de herinnering aan de door ons verrichte onderzoekingen en bereikte uitkomsten. Zo'n briefje is typerend, ook weer voor het boekhouden. Hè. De herinnering maakt het huidige ziekbed dan toch draaglijk. Het is gericht tot een kind, dus tot een veel grotere uitstraling... dan alleen maar uh, de vrienden of de aristocratische collega's. En, uh, het is natuurlijk niet toevallig dat dit brieffragmentje wel bewaard is. Want ja, het sterfbed is nu eenmaal het uur van de waarheid. En ook al in de oudheid was men er zeer keen op om te zien of die filosofen juist... Op het uur van de waarheid ook nog hun, nou net als ja. na, martelaren later, uh, hun eigen inzichten getrouw bleven. Ja, het moesten zich dan ook, ik ben ook bij die dood van Seneca, hebben het gevoel van ja. Hij, hij, hij, hij, hij moest zich eigenlijk ook aanpassen aan zijn eigen leer. Hè? Dus, ze ze er waren zijn speler in een toneelstuk dat ze zelf hebben opgesteld. Want een echte stoïcijn moet zo sterven. He, kan, dat gaat natuurlijk misschien voor Epicurus ook wel zo ja. niet, Dat die weet wat ik moet me waarmaken. Wat mij opvalt is dat jullie... Nou, ik kom er toch weer op terug dat als jullie een, een tijdperk willen typeren... wat, wat, wat meerdere, bijna duizenden jaren omspant... dat jullie het hebben over een paar ideeën. Kan je met ideeën, kan je met een levenshouding wel een tijdperk typeren? Heb je niet de neiging om te zeggen... ja, maar er is dit en dat gebeurd? Ja, maar kijk... de, de, de, de... De Britse historicus Syme heeft gezegd dat hij de slavernij boring vond. En dat is natuurlijk een. Dus als ware, je kunt zeggen ja, hoe het eigenlijk geweest is, dat is op zichzelf natuurlijk een antiquarisch interessante vraag. Maar daar zijn Piet en ik denk ik zeer over eens. De, oude, de, oude, de klassieke oudheid heeft voortgeleefd via zijn ideeën, via zijn literatuur. Dat heeft ons wat gedaan tot de dag van vandaag. Ja, maar de toerist die in Pompeii gaat kijken... die ziet daar al die, al die moderne dingen waarvan ze dachten... dat we het de afgelopen eeuw pas hebben uitgevonden... Ja, dat ze dat toen ook al hadden. En dat, is, dat, is, dat is... Dat is, dat is ja. Ja, goed, daar, daar ben ik dan misschien klassiekers voor. Dat vind ik ook interessant en ik kom er graag. He, maar, maar als het mij gaat om, om de waarden he, van, van mensen... wat beweegt mensen, wat, wat, wat denken ze, wat voelen ze... He, dan is mijn literatuur liever dan dat concrete puin. Nou ja, u hebt het over, uh, over wat horen mensen, wat vinden mensen. De mensen hebben zo net in de uitzending gehoord... buiten de ideeën, dat het gaat regenen. Ja. Want de regen die is hier nu op het dak. Dus thuis denken ze, hé... Hey. En de werkelijkheid dringt dus even door in deze, um, in deze stoet van ideeën. En mensen die raken daardoor afgeleid. Dat is toch wel enigszins... Um, want ik hoor dus net van de regie dat dat zo is. Hè? Dat, men, dat, dat, dat de regen doordringt in het geluid. Oh. En uh, vandaar dat ik daarop kom. En uh, daarmee wil ik ook een beetje relative... Ik wil toch ook even zeggen dat het ook nog van belang is geweest... dat, dat die dragers van die ideeën leefden in een cultuur die expansief was dat die mensen uh, ook zijn gaan veroveren. Dat ze dingen zijn gaan uitvinden die we nu nog gebruiken. Dat ze zijn gaan veroveren dat hun, uh, dat de, um, uh, hun um, uh, wagens tot op hier... Uh, dat, dat kan je toch niet zomaar laten liggen als je het over dat de hebt. Dat ontkennen het dus ook niet. Maar dat is natuurlijk hetzelfde verhaal van Europa in de 19e eeuw... met zijn koloniën. Dat gaat ook hè? ten koste dat van anderen. Dus, dus, ja. dus het moet niet mooier maken. Natuurlijk is er geëxploiteerd en zijn mensen onderdrukt... He? En dat is dus een, een zware prijs. Nee, maar maar... Nee, ik, ik vraag nou ja, okay. niet naar negatieve dingen, maar ook naar de van. uitvindingen. Ja, Maar het heeft aan de andere kant ook dingen opgeleverd, hè? zoals dus naar nou, waar we het over hebben, die, die literatuur, die filosofie... Ja. die het ons blijven bewegen. Echt goede materiële, technische uitvindingen, kun je niet eens noemen uit de oudheid. Ja. Echt sensationeel, vergeleken met wat er de laatste honderd jaar gebeurd is. Stelt niks voor, die druk mij. Uh, dus. Ja, ik uh, werd eerder in de uitzending antiquarisch genoemd. Maar <laughs> ik vind deze discussie toch wel erg rieken naar antiquarisme. Want um, waar we het over hebben is een aantal filosofieën die van groot belang zijn. Maar die een kleine elite betroffen van de toenmalige wereld. En dat ze in onze wereld doorgekomen zijn, is ook pas eigenlijk sinds zeg maar de 19e eeuw. En uh, door antiquari, hoe zou je ze noemen, antiquaristen. Um, de benadering vind ik erg aardig. Eerlijk gezegd, Het interesseert mij in ieder geval veel meer. Waar al deze dingen vandaan komen, hoe de mensheid in zijn algemeen uh, er gekomen is om bepaalde uh, paden te gaan bewandelen. De uitvindingen die ons dagelijks leven betreffen, daarvan kunnen we allemaal een groot aantal noemen, ook van lang voor uh, de 19e eeuw, de 20e eeuw. Dus um, het gaat er mij mee meer om waar de mensen hun ideeën vandaan halen, die ook het dagelijks leven betreffen, niet alleen epicurisme en niet alleen Seneca als elitist. Nou, het, het, het lijkt dat, dat dat... Ik wil zo meteen naar de laatste vraag toe, namelijk... Uh, wanneer, had, uh, wanneer is het gedaan met de oudheid? Maar ik heb de indruk dat, uh, uh, dat als we dit moeten samenvatten tot nu toe... dat er uh, twee stellingen zijn geweest. Dat die heren klassici met elkaar hebben uh, gepraat hebben over de oudheid en het begin van de geschiedenis... als uh, zeg maar een bron van ideeën waar ze het nu nog met elkaar over oneens kunnen zijn. Op, op een, uh, zeg maar een diepgevoelde manier. En dat uh, de archeoloog, die natuurlijk ook uh, uh, veel meer bezig is... met daadwerkelijke dingen die je vast kan pakken, zegt van... ja, maar kijk eens waar alles vandaan komt en waar je het kan vinden. Um, ik, ga, ik wil toch door, uh, wa waar houdt het op? Op. Wanneer is het de oudheid voorbij en hoe komt dat eigenlijk? Is dat gewoon omdat Rome valt? Of omdat er nieuwe ideeën komen? Uh, ja, ik, hadden... voor mij betreft is hij niet opgehouden. Oh. <laughs> dat is consequent. In. Ja, dat is eigenlijk ja. consequent. In. Als je het als ideeënwereld ziet. He, want, ja. want wat ja. Dieterik net dat... zei, dat is die... Uh, dat het pas in de 19e eeuw opkomt. Dat is natuurlijk volstrekt onjuist. Dus de, de, de, vanaf, de, vanaf het einde van, formele einde van het, het West-Romeinse Rijk... blijft men Latijn schrijven, Latijn uh, lezen, Grieks ook, uh, komt op een gegeven moment ook op. Dus dat, dat, dat blijft een, e een eeuwige ja, ook, dialoog. Maar het Romeinse Rijk gaat op een gegeven moment ja, ten onder. Ja, dat en dat dan politiek, gaan we over in wat ze die dark ages, die middeleeuwen noemen. Ja, dat is een noemen. politiek, uh, is een, een, ja, politieke, natuurlijk een, een politiek ja, instrument cultureel. sterft ja, af. Niet ja. politiek, dat is cultureel. Zo al Constantinopel gestuurd ja, wordt krijg je natuurlijk wel een drastische splitsing en ja, dan begint het toch uiteen te vallen. Ja, he, he, heeft het geloof er ook iets mee te maken? Ja, ook wel. Maar je ziet dus dat... Nou, goed, Ik heb dan Seneca genomen. Je ziet dus dat juist in het christelijk geloof... heel wat van die stoïsche denkbeelden worden verwerkt... en gechristianiseerd. Seneca ja. wordt zelfs dan beschuldigd dat hij een, een, een, een correspondentie met de apostel Paulus hebben gevoerd. Dat is natuurlijk fictie, maar in ieder geval... ze, ze trekken hem ook he, naar zich toe als een soort proto-christen. Maar heb je dan, Diederik Meijer, de, de, de neiging... als je hoort dat de klassici zeggen... dat de klassieke wereld nog altijd vooruit, voortgaat... heb je de neiging om te zeggen... Mesopotamië is ook nog niet afgelopen? Um, in bepaalde opzichten zou je dat best kunnen vasthouden. Maar daar wil ik niet uh, vervelend over doen. Nee, kijk, de klassieke oudheid heeft een herleving uh, beleefd uh, sinds de renaissance, dat is duidelijk. Um, maar dat is op een heel ander niveau, namelijk als bestudeerde eenheid, dan dat het een levende zaak was. Ja. En... Um, al deze zaken zijn ons bekend geworden via het schrift... en ik wil er toch nog even op wijzen... dat de Grieken hun alfabet uit het oosten hebben gehaald. Ja. Zelfs met de namen van de letters mee. Maar goed, het is inderdaad wat, ja. wat wij altijd leren. De herleving in de Renaissance... alsof uh, meer dan duizend jaar die, die klassieke oudheid weg is geweest. Piet Schrijvers. Nou ja, weg, 100% ja. weg natuurlijk niet, maar... maar in het ja ik zie zelf toch wel de middeleeuwen als een, een wat vreemder tijdperk tussen oudheid en renaissance in. Dat kan ook aan ja, mijn enkele afwijking dan liggen. Maar het is ja, vreemder verder weg. Natuurlijk zijn er enke, enkele draden. Maar ja, hoeveel is het op het geheel... De, waardoor het bewaard is gebleven. Maar nee, ik, ik, ik laat het wel bij de renaissance beginnen. Wil je ja. zeggen dat... Uh, ik ben wel al meer voor continuïteit. He. Men blijft Seneca oh. altijd lezen. Ovidius dat altijd wel, lezen. Ja. Virgilius altijd lezen. Dat blijft dus levende literatuur voor de, voor de middeleevers En ze doen er dus dingen mee. He. Ze passen... Op altijd, maar dat maakt het, het, het levende karakter uit. Hè? Men past natuurlijk aan aan zijn eigen behoeften. Men interpreteert dat op zijn hè, vaak moralistisch en christelijk. Maar men blijft ermee bezig. En dus in zoverre je zou kunnen zeggen, in de Renaissance. krijgen we weer oog voor het meer heidense aspect. En dan krijg je neo-stoïcisme en zo. Dus dat, en meer, hè, dan, dat, dan gaat men zich weer afkeren van het Ik vind visie. het toch wel. Ik vind echt geweldig. zoals jullie klassici zijn. Van, ach, wat er voor gebeurde ach, ja. acht jaar. Wat, <lacht> wat, wat, wat een nakelabras. <lacht> nou ja, college heb ik ook wel eens gezegd. Ik, ja, ja. Kort erna, En dan besef ik dat ik het over 300 jaar heb. Weet je wat <lacht> maar ik begrijp dat. dat, dat uh, Piet Schrijvers, dat uh, helemaal afsluitend. Uh, wat ons betreft. Zometeen komt Gerard Jochems natuurlijk nog, maar dat de mensen in het volgende uur die zich over de middeleeuwen gaan buigen, dat die eigenlijk een, een, een, de, de, de, die het moeilijker hebben om de brug naar het publiek dan jullie. Nou, ik ben erg benieuwd. Omdat natuurlijk juist de middeleeuwen, zeker in de laatste tientallen jaren, heel erg opgeleefd zijn in zowel wetenschappelijk, maar ook in, in romans en dergelijke. Dus ja, het, dat exotische, dat, dat, dat van de middeleeuwen trekt wel. Het ja. dus wordt de tijd van Gij Jochems, die met vragen, ik hoor hem aankomen, met vragen uit, uh, van internet. ovt@vpro.nl. u kunt ons altijd meedoen. De opmerking die achterwege bleef. De vraag die niet is gesteld. Hier is Ger Jochems. Ja, het is niet zozeer een vraag als wel een opmerking. De reacties stromen namelijk binnen, zeg maar, via e-mail, Twitter, et cetera... En de rode draad van de opmerking is eigenlijk... Uh, en dan citeer ik Hans Haanappel, en die zegt... Uh, het programma heet De Geschiedenis van de Wereld in Zeven Uur... maar je kunt het beter noemen De Geschiedenis van het Westen in Zeven Uur... want he, wat wij het Verre Oosten noemen, Japan-China, komt totaal niet aan bod. Uh, en dat is een, een rode draad in veel van de reacties. Diederik Meijer, ik denk dat dat er een voor jou is. Ja, nou, ik heb in het begin ook gezegd dat het um, een... Uh... Tamelijk Europa-centrische discussie is geweest. En um, Griekenland en uh, Rome zijn uh, erg veel aan het woord geweest. Misopotamie heeft geprobeerd daar uh, tussendoor te komen, af en toe. Maar uh, China en Japan, China niet Japan zijn nee, nee. niet uh, genoemd. Maar dat kun je de heren verwijten, misschien. Uh, nou, we uh, hebben tafel. het in onze inleiding ook, ook, ook gezegd, Ger, dat we, ja. dat we gekozen hebben voor die, voor die uh, westerse invalshoek, de geschiedenis van ons Ja, maar dat, dat is uh, toch uh, niet ja. helemaal goed uh, gevallen. Ja. En dan is er nog een leuke detailvraag. Um, uh, naar aanleiding van het Rietenmand-verhaaltje dat je in de geschiedenis uh, vaker tegenkomt, uh, Anton van Hoofd. En uh, iemand die, die stelt de vraag, uh, die discussie over de zonvloed, hè, die in zoveel culturen speelt. Is dat eenzelfde iets? Is dat ook iets... Iets inherent aan de mens, waardoor dat verhaal steeds ik ben, terugkomt. Ik ben geneigd dat, dat aan te nemen. Hè. Dus dat men eh, angsten voor, voor, voor vloeden, hè. dat is natuurlijk iets, iets, iets diep menselijks. Dus ik, ik, ik ben niet geneigd te zeggen van, dat is daar begonnen. Ik denk dat mensen dus allerlei angsten hebben voor, voor rampen. Hè. Dus uh, aardbevingen, overstromingen. En dat het niet wonderlijk is dat datzelfde verhaal over de hele wereld voorkomt. Nee, zeker niet. Maar nou, je kijkt in zo'n geval wel Die graag daar waar het voor het eerst voorkomt. Ja, maar wat, wat zegt oh, dat dan? Ja. Maar de zondvloed komt in het gilgamesh De zondvloed komt in de, de, komt in de ja, ja. Ja, ja. tafel ja. van het gilgamesh voor. En daaruit is het letterlijk overgenomen in de Bijbel. Ja. Letterlijk. En zo is het in onze wereld terechtgekomen. Dat er misschien in China en Japan ook een verhaal is... dan is dat ongetwijfeld later. Ja, ja. ik vind het echt heel grappig <lacht> dat de klassici ook zeggen... van ja, maar dat zijn ideeën die spelen voor ons niet meer. Ja, het staat in de Bijbel, maar ach. De relevante vraag moet zijn in hoeverre het nog een rol speelt nu... Ja. Ja, Pietschrijvers. Oh, als je het wilt hebben over die zondvloeden, dan vind ik interessant bij de historici, nou ja, wat je, je technisch wil noemen de catastrofologie. Mm. Dat is dus: hoe reageren mensen sociaal, economisch, religieus, et cetera, op ramspoed? En dat vind ik nog altijd een relevante vraag... die natuurlijk bij iedere ramp nog steeds ja. meespeelt. Al is het maar van nood leert bidden. en ja, ja. Dat zoals het in spreekwoorden is. Ik onderbreek je, Piet Schrijvers, want ik heb nog een kle klein vraagje van, van mijzelf. Slavernij is van alle tijd, het bestaat nu ook nog. Relativeert dat niet die enorme morele verontwaardiging over slavernij? In de oudheid? Uh, nee, de, nu, de, de, de, de, de verontwaardiging nu nog over slavernij van honderden jaren geleden, terwijl het een deel van de mensheid is. Nou, ik accepteer niet dat dat een deel van de mensheid is. Ja, tenzij je het nog als feit als wil zien. Dat, ja, in, in, in misschien nog wel in Afrika en in, in bepaalde landen. Nou, dat zijn dat uh, wantoestanden, mm -hmm. want anders. Uh, Komen we in een soort stoïcijnse berusting daartegen? Ja. Ja, nou, ik, dat, ik, dat wil ik absoluut niet. Het hoeft niet zo. Hè, de geschiedenis is wel een verklaring. Je kunt wel zeggen het is altijd zo geweest, maar het is geen argument. Je kunt niet zeggen nee, dat, dat het altijd zo geweest is, moet het maar zo blijven. Dat is natuurlijk een on, onjuist omgaan met de geschiedenis. Okay. Je, kunt ook, je kunt ook zeggen dat het tijd om fossielen fossiel op te ruimen. Oké, okay, Paul. Ja. Ja. Ja, het is, uh, we, we zijn aan het eind gekomen. We hebben in, uh, in één uur uh, geprobeerd iets te zeggen over de oudheid. bleek het al gelijk dat het de splitsing der geesten teweeg heeft gebracht. Dat we het niet over China hebben gehad, niet over Japan. Ja, maar we willen onze gasten heel hartelijk bedanken hier aan tafel. Piet Schrijvers, Diederik Meijer en Anton van Hoofd. En natuurlijk ook uh, Gerr Jochems. Uh, de hele zeven uur durende wereldgeschiedenis is op zeven cd's te bestellen... voor de jubileumprijs van 20 euro. Maak daarvoor uh, die 20 euro over naar Giro 444600 van de VPRO in Hilversum... onder vermelding van uh, 20 jaar OVT. Wij maken nu even plaats voor het nieuws van acht uur... en daarna belanden we in de middeleeuwen. Ik zou zeggen, blijf luisteren. Met, Tot met Herman Pleij, Peter Raats en Marco Bostert. Tot ja. zo. Dit is Radio 1.